Zeggen wie ik ben, zeggen wat ik wil, gaat niet. Vragen om de tijd, vragen om de weg, de ik niet. Zo kan ik uren rijden zoeken naar de een of andere straat. Als ik het eindelijk heb gevonden ben ik voor mijn afspraak daar al veel te laat. Verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, telefoon voor mij, mag ik er even langs, angst, vragen ze naar mij, kijken ze naar mij, kleur. Geholpen wordt als iedereen geweest is Dan weet ik niet meer wat ik hebben moet Ik weet niet eens meer waar mijn briefje is Verlegen, verlegen Verlegen Verlegen, verlegen Verlegen Zeggen wat ik voel Zeggen wat ik weet Hoe gaat het met u hagenaam, klam, Als ik tenslotte eens die kruk vrij durf te vragen in het café. Dan is het antwoord dat ik krijg, het antwoord dat ik had verwacht. Natuurlijk nee, verlegen, verlegen. als ik praat, dan praat ik te veel. En als ik lach, dan lach ik te hard. Verlegen, verlegen. Verlegen. Verlegen, verlegen. Verlegen.